4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Minneapolis wil het politiekorps van de stad ontmantelen vanwege de dood van George Floyd. Negen van de twaalf gemeenteraadsleden hebben zich voor een radicale hervorming uitgesproken. De agent die verantwoordelijk is voor de dood van Floyd is aangeklaagd voor moord. Maar volgens de voorzitter van de gemeenteraad is dat niet genoeg. Het is duidelijk dat het politiesysteem onze gemeenschap niet veiliger maakt, zegt ze. Minneapolis is niet de eerste stad die zijn politiekorps compleet vernieuwt. Camden City in New Jersey is al jaren bezig een nieuw korps te vormen... dat zich niet schuldig maakt aan etnisch profileren en onnodig geweld. Na de antiracismebetoging in Brussel zijn zeker 150 reelschoppers opgepakt. De demonstratie zelf, met 10.000 deelnemers bij het Justitiepaleis, verliep rustig. Maar daarna werden er brandjes gesticht en winkels geplunderd. De Brusselse politie verwacht dat het niet bij 150 arrestaties zal blijven. Aan de hand van camerabeelden zullen meer reelschoppers worden geïdentificeerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op drie Nertsen-fokkerijen alle dieren afgemaakt. Op een vierde fokkerij is gisteren een begin gemaakt met de ruiming en die gaat vandaag verder. In totaal zijn op tien bedrijven nertsen besmet met het coronavirus. Ajax-directeur Edwin van der Sar wil dat de belangrijkste wedstrijden in de eredivisie komend seizoen na de winterstop worden gespeeld. Omdat er dan mogelijk weer publiek bij kan zijn. Dat zei hij in NOS Studio Sport. Hij denkt dan aan duels tussen Ajax, Feyenoord en PSV, maar ook aan regionale toppers zoals Twente Herakles en Groningen-Herenveen. Van der Saar vindt dat de uit- en de thuiswedstrijd allebei met of allebei zonder publiek moeten worden gespeeld, omdat dat volgens hem eerlijker is. Het weer? Vannacht af en toe een bui, en kans op wat mist, minima tussen 7 en 11 graden. Overdag veel bewolking, met lokaal ook wat zon, maar ook hier en daar een bui. en Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Heel he he is out the car, Turn my dick shut down the door. Me encanta la forma en que me hablas, ojalá invita a tu amiga en la buena, a que fumemos como fumamos en la buena, siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo. Que se joda que no estoy lo mismo. Yo dejo tu mientras siga vivo viva.